Goedemorgen, meneer. Ik ben hoofdinspecteur carrière van de Sûreté Nationale. Zou ik de president van Andorra kunnen spreken? Nou, de politiechef heeft gezegd dat u naar het Casa de Laval zou komen, maar ik moet u teleurstellen. Meneer Guillermo is ziek. ziek. Ach, ik zal hem dus thuis moeten bezoeken. Daar is hij gewoonlijk, meneer. Onze president verdient zijn dagelijks brood als horlogemaker. Merkwaardig. Onze president beoefent een edel vak, meneer. Zijn vader kwam uit Spanje en heeft zich hier zo'n zestig jaar geleden gevestigd. De moeder van de president is een Andorraanse uit een voornaam geslacht. En dat is zijn positie natuurlijk ten goede gekomen. Hij is burgemeester geworden van Andorra La Velja... en vorig jaar bovendien tot president gekozen. Kijk eens aan. Kan ik u nog met iets van dienst zijn? Uh, ja. Ik hou veel van fraaie gebouwen. Zou ik even mogen rondkijken? Oh, ja, alleen in bijzondere gevallen wordt dat aan een niet-inwoner van Andorra toegestaan... Maar dan moet er wel iemand mee. Ik heb weinig tijd, maar ik zal u vergezellen. Zeer attent. Ik zal u in ieder geval de zaal waarin het parlement vergadert laten zien. Van de politiechef heb ik begrepen dat u daar belangstelling voor hebt. Ja, en voor de kast met de zes sloten. Juist. Hier zijn we. Zo, zo, zo. Die zaal ziet er indrukwekkend uit. De zetels van de parlementsleden, zoals u zult begrijpen. De tafel van de burgemeester. Mm -hmm. En dat is dus de befaamde kast. Inderdaad, dat is de kast, inspecteur. Yes. Drie meter hoog, schat ik. Zes sleufelgaten. Wat zit er eigenlijk in? Dat is een geheim, zoals u ongetwijfeld al weet. Kijk, hier worden de huwelijken voltrokken. Oh. Dit hier is uh, blijkbaar eenmaal een schouw geweest. Die heeft niet met de blauwe lucht zeg. Inderdaad. Wilt u de oude keuken ook nog bekijken? Uh, uh. Nee, nee, nee, nee, dank u wel. Ik ga nu eerst eens uh, bezoekje brengen aan de president. Die zal zijn sleutel toch wel thuis bewaren, ongetwijfeld. Want er is kant bezit. En hij is nog wel ziek. <coughs> Gaat u zitten, of hoofdinspecteur. <coughs> <coughs> Misschien wilt u die uh, sigaren uitdoen. Ach, het neemt u me niet kwalijk, meneer de president. Het neemt u me niet kwalijk. Zo. <coughs> zo. Zo. Zo, dus u moet het bed houden. Hoe gaat het er dan mee? Slecht. Ik heb iets verkeerds gegeten. Als we hadden vergiftigd, had ik me niet beroerder kunnen voelen. Misschien bent u wel vergiftigd. Best mogelijk. U komt voor die woord, is het niet? wel. Ja, Daar weet ik niets van. Ik heb onze politie zelf gesproken en de hulp van de surte gevraagd. Dat is alles. Heeft uw vrouw... Oh, uw vrouw heeft geen last? Niet dat ik weet... En uw kinderen? U heeft toch kinderen? Een dochter van 17. En hebt u alle drie hetzelfde gegeven? Ja. Behalve de cognac dat, Ja, ja. Uh, die smaakten we niet. Dat er voor een lelijke bijspraak aan zat. Tja, een raar geval met die August. Prima, kerel. Jammer dat die zo lelijk als een eind gekomen is. De, die sleutel. Hebben ze die alweer te pakken? Nee, Waar is uw sleutel eigenlijk? Hier, onder bij de hoofdkussen. Oh ja? Ja, alle zeker. Zou ik die sleutel even mogen zien of is dat ook verboden? Nou nee, verboden is niet. niet. <coughs> hey, hij is weg. Weg? De sleutel. Ik weet zeker dat hij hier een uur geleden nog lag. <coughs> Waar kan dat dit gebleven zijn? Kennelijk ook niet tussen de lagen en de dekens. U hebt trouwens één ding op Obresprie voor. hè? Huh? Wat? Ja, die hebben ze eerst vermoord. Hier zit de sleutel meenamen. Ze. Of hij of zij. Het is ontzettend. We zijn er zijn al twee weg. Een uur geleden lag die sleutel er nog? Daar ben ik zeker van. Wat is er in dat uur gebeurd? Ik, ik ben geloof ik even ingedobbeld. Zou het toen gebeurd zijn? Toen moet het gebeurd zijn. Wat zouden ze dat toch mee voor hebben? Nou oh ja, ik mag wel oppassen. Ja, meneer de president. U mag zeker wel oppassen. Maar nu u de sleutel kwijt bent, ligt u wel een stukje veiliger. Aangenomen dat u gewoon straks is uitgewerkt natuurlijk. Uh, mag ik u nog iets zoeken, inspecteur? Natuurlijk, meneer de president. Zou u dit voor mijn politiechef willen verzwijgen? Dat beloof ik u. Werkelijk? Werkelijk. Ik zou juist naar de patron toegaan. Maar bij een onderzoek is het mijn gewoonte, meneer de president. Om veel voor mezelf te houden. Ontzettend... Ontzettend! Wat, wat is er ontzettend, pardon. De, de burgemeester van Ordino is vermoord. Ik word er net over opgeweld. Dat is toch grootschalig. Ontzettend, ontzettend! Ik, ik moet eerst de president bellen. Wacht, wacht even, wacht even. Ik kom juist bij de president. Vandaan, hij is ziek. Hè? En toen ik wegging, was hij net even in beslaan. Maar Maak alsjeblieft niet wakker. Ik vertel hem te vanavond wel. Ja, maar het ligt op mijn weg om, Ik zal uh, u er graag van ontlasten. Wie uh, is die burgemeester eigenlijk? jean Een Wijnbouwer, 40 jaar, aardige man. Heel aardige man. Ontzettend. En de sleutel? Ja. Dat is vreemd. Die is er nog. Ah, ik neem aan dat u met het eerste onderzoek begint. Ja. nou, intussen ga ik die weduwe bezoek brengen. De ene weduwe na de andere. Oh, ik hoop dat u zich ook voor deze zaak wilt inzetten, inspecteur Carnier. Hier moet een massamoordenaar aan het werk zijn. Mijn man heeft het onheil voelen naderen. Daar ben ik zeker van. Het verschil met de moord op Aubesprit is dat de sleutel niet gestolen is. Nee, nee. Hij had hem goed weggeborgen. Waar, als ik vragen mag? Um, achter dat schilderij daar. Kort na zijn dood heb ik gecontroleerd of de sleutel daar nog was. Mag ik hem ook even zien? Uh, ja, daar zal wel niks tegen zijn. Uh, kijk, met dit kleine sleuteltje maakte hij een kastje in de wand hier achter dit schilderij. Ja, op. mag zal ik u even helpen? Oh, het gaat al hoor. Ja... Oh ja. Dat kleine sleuteltje. Doe je dat altijd bezig? Altijd, ja. Mm -hmm. Zou je mij die andere sleutel enkele uren willen toevertrouwen? Mm, waarom? Wel, ik wil er graag zeker van zijn dat dat de goede is. Oh, maar natuurlijk is het de goede. Uh, nou ja, als u meent dat het moet gebeuren, dan zal ik u natuurlijk niet tegenwerken. Dank u. Oh ja, nog één vraag me, mevrouw Petarri. Was u thuis toen het gebeurde? Eh, uh, ja... Het was uh, vier uur. Hij zat in zijn werkkamer aan de achterkant van het huis. Ik was hier. En uh, ik hoorde een schot rende naar hem toe. Hij lag op de vloer. Een kogel gaat in zijn hoofd. De hoofd. Dat was alles. Mevrouw Pissarie, oh. ik, ik, ik kan volkomen met u meevoelen. Houd u zich zo rustig mogelijk dan. Ik heb de Ja, Andorra. Ja. Nou ja, spanningen maken het dochtig, Wat u zegt. U zei dat uh, Peter zo'n aardige man. Was. Ja, maar ik hoorde hier in het café anders over ons spreken. Een autoritaire, koppige figuur, zei ze. Iemand met, iemand met een gebruiksanwijzing. Nou, hij wist wat hij wilde. Die hem tegenwerkte had het niet gemakkelijk, maar. Uh... Nou, toch een eerlijk en rechtvaardig, man. Oh, ja, je... natuurlijk. Merci. U besloten, papa? Ja, santé. Kan ah. ik vragen willen? Ja. Hebt u een mannetje dat direct naar Andorra Vella kan rijden? Wat moet er gebeuren? Ik heb de sleutel bij me. Maar zou ik graag willen weten of u op het slot past. Wat? U denkt dat het de goede sleutel niet is? Als het hier ook om de sleutel is begonnen... Dan lijkt het me kras dat de dader de burgemeester op klaarliggende dag heeft doodgeschoten. zonder te weten waar je de sleutel kon vinden. Huh? Goed, geeft u mij de sleutel, hè? Ik zal het zelf wel controleren. Ik heb het hier voorlopig wel bekeken. oh ja, denkt u dat iemand zich in de tuin heeft kunnen verbergen? In de tuin? Ja, die staat vol struiken. Ja. Hebben jullie voetsporen gevonden? Grote. Heel grote. Laarzen waarschijnlijk. Camouflage dus. Nou, chef. U hoort zo gauw mogelijk van me. Goeie reis, collega. Ja, dank u. Ah. Nee. Hotel Pique Marie. Mag ik kamer 41, alsjeblieft. Ogenblik, alsjeblieft. Ja. Hallo, die. <laughs> oh, oh, schaduw jij. Luister, Manon. Er is weer iets aan de hand. De burgemeester van Ordino is doodgeschoten. Hou me vast. En het mysterie van de sleutels wordt nog steeds groter. Het duizelt me gewoon van de sleutels. Ik dacht dat ik er nou drie moest hebben, maar ik heb er nog maar één. Of misschien helemaal niet één, snap je? Nee. En waarom bel je? Assistentie nodig. Ja, ik weet dat Bruno vakantie Over heeft, maar. Bruno kan geen stap meer verzetten. Oh. Spieren opgerekt of zoiets. Drie dagen, ja. zei de dokter. Dan kan hij weer naar de eetzaal lopen. Ach, wat jammer, maar toch? Doe hem de groeten. Stond er een uh, avontuurtje te wenken? Ja, of een avontuur? Eh. Toen niks aan te doen hè. schaduw? Ja. Misschien zou uh, ik. Hm? Je weet wel, we hebben meer avonturen gedeeld. Ja. Maar ik vrees toch dat Bruno... Zonder tegenbericht rijd ik vanavond naar je toe. Waar moet ik zijn? Ordino. Hotel Quim. Nou, dat verwacht ik. Prima. Tot vanavond, schaduw. Tot vanavond. Ah, eet u smakelijk, chef. Ah, pardon. Gaan we terug? Ja, mag ik sturen? Natuurlijk als je doet. Merci, merci. Sorry. Nieuws over de sleutel? Ja, het is maar goed dat u mij die sleutel gegeven hebt. Past die niet? Nee. In ieder geval niet op het slot van de burgemeester van Ordino. U wilt toch niet zeggen... De... Ja, voor de zekerheid heb ik ook de andere sleutel geprobeerd. Hij past wel op het slot van de burgemeester van Pastelacasa. Dus? Ja. Het moet de sleutel van Obre Esprit zijn. Nee, Maar goed dat ik nog even ben gaan kijken, chef. Nou, kompelen. Eh, nou, eh. Dank u wel. Maar het wordt er niet eenvoudiger op. Nee, net wat u zegt. Wat ik. Wat vragen, patron. Ja. Kunt u misschien ook een lijstje opstellen van alle sleutelmakers in dit land? Sleutelmakers, hè? Uh -huh. Worden mij ik gauw klaar. Er is er maar één. Bartholomew Corr, hier in Rodino. Is dat precies de enige? Ja, chef, dat is de enige. Ja, maar het is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee van u. Arme Suvé. <laughs> zo hulpbehoevend en zo alleen. <laughs> Ja, maar de roep van de schaduw heeft geklonken. En wie zou dan weerstand kunnen bieden? Hm? Ja, jij hebt me het nodige verteld. Maar ik zoek nog antwoord op één levensgrote vraag. Waarmee kan ik je behulpzaam zijn? Mag ik je eraan herinneren, lieve Manon, dat jij de hulp hebt aangeboden? Ja. Dus vraag ik jou, waarmee denk je mij behulpzaam te kunnen zijn? Die... Sleutelmaker. Ah, dat is in de roos, Manon. Je zou me kunnen vergezellen bij een nachtelijk en onopgemerkt bezoek aan de werkplaats van die sleutelmaker. Akkoord, Sadi. Maar luister eens, oh. ik heb erover nagedacht. Als iemand alle zes sleutels bij elkaar krijgt... wat dan nog? Ze zullen die kast nou toch wel dag en nacht bewaken? Ja, dat is de verantwoordelijkheid van Brion. En voorlopig zijn er maar twee sleutels verdwenen. Maar stel dat ze ooit die kast open zouden kunnen maken. Wat zullen ze dan vinden? Dat, mijn lieve Manon, is helaas een nog niet te beantwoorden vraag. Het grote geheim. Misschien schatten. Maar... Geld. Juwelen. Wie ziet er een paar burgemeesters dood en probeert zes sleutels bij elkaar te stelen als het niet om dingen van grote waarde gaat? Of documenten die iets met de grondslag van de staat te maken hebben? Contracten. Geheime dienst? Wat zal het zijn, schaduw? Allemaal vragen, Manon. En slats wijs en eerig maken het me onmogelijk te beantwoorden. Maar we kunnen wel proberen logisch te denken. Niet over de inhoud van de kast... maar over de sleutels. De moordenaar van ocris -Prix heeft de sleutel meegenomen. Laten we dat sleutel nummer 1 noemen. Inmiddels is sleutel nummer 2 onder het hoofdkussen van onze president, horlogemaker, vandaag gehaald. Daarna is Jean Petarie vermoord... en meteen is zijn sleutel, nummer drie, verdwenen uit het kastje... maar daarvoor in de plaats hing de sleutel van aubres nummer één. Wat betekent dat? Dat zou kunnen betekenen... dat Petarie zijn collega aubres heeft vermoord... En die sleutel heeft meegenomen. Rie is vorige week bij Opresprie op bezoek geweest. Hmm. We deden, we deed dan nogal uh, geheimzinnig op. Ja, dat heb je verteld. En uitgerekend bij de vermoorde Petarie in huis... ...vinden we de sleutel van Opresprie. Nummer 1. Natuurlijk kan de moeder naar een uh, grapje hebben uitgehaald. Hij heeft bijvoorbeeld van sleutel nummer 1... ...een afdruk laten maken... ...en die daarna op het haakje van sleutelde moet ik er hangen. Huh? Uiteraard nadat hij die nummer drie eerst in zijn zak had gestoken. Maar hoe wist hij waar Peter Ries zijn sleutel verborgen? En oh ja, hoe kwam hij aan dat kleine sleuteltje dat nodig Oh, schaduw, op het dacht. Nou, laten we dan nuchter worden. Over een paar uur gaan wij naar de dagplaats van de sleutel maken. Ik zal proberen daarin te breken. Jij wacht buiten. Mocht je maar nou om hulp roepen of mocht ik na een half uur niet terugkomen... Dan ren je naar het hotel. Daar vind je dan Brion. Ik hoop niet dat het nodig is, want ik laat hem dan liever buiten. Schaduw. Ja, Manon. Zou je Bruno ook met wachtlopen hebben afgescheid? Hm. Heb geduld, Manon. Dat grote avontuur komt nog. En jij zult er je deel aan hebben. Hier is het. Het is dus, Manon. Na een half uur, hè? Of als ik je eerder hoor gillen. Veel geluk, schaduw. Dank je. Afleggen. Ik weet waar je staat. Ik heb er een volg van gehad. Als jij van je plaats gaat, dan schiet ik. Eén beweging op het schiet. Ik zal je wel krijgen, vader. Politie! Politie! <totstuk> oh, open bols. Ah! Nee, kom mee. We moeten langs de achterkant van de, van de huizen terug. Ja. Heb je wat gevonden? Ja, een sleutel. Nummer twee of nummer drie. Daar wil ik afwijzen. Dit was deel twee van zes schaduwen in de sneeuw. Personen, schaduw Jan Borkes, Manon Joke Hagelen, Brion Wim Kouwenhoven, een ambtenaar op Vuithof. Guillermo horlogemaker Willy Ruis, mevrouw Petarie Paula Major en sleutelmaker Jan Wechter, regie Ab van Ey.